Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A2 Utrecht Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En verder nog een korte file op de A13 Rotterdam Den Haag. Bij Delft, 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. Daar is ook een rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is Zin in ZFM ZFM Met nu, Goedemorgen Zandvoort